Er is dus iets gebeurd met Eddie Wally. het is eigenlijk helemaal niet duidelijk wat. Uh, maar vervolgens stuurt het management een persbericht. Nou ja. ja. en ik dacht, als ik me goed voel, dan lees ik het voor in Belgisch, maar ik, ik, ik, ik kan het niet. Dus uh, ik, dat, dat werkt gewoon niet. Ik lees het gewoon niet in Nederlands voor, maar denk zelf een Belgisch accent erbij. Beste media, relaties en fans. Sinds maandag 14 maart is er een positieve evolutie in de toestand van Eddie Wally. Nu kan hij op eigen kracht eten en drinken. Met steun kan hij op beide benen staan. De volgende stap is leren gaan. Daarna gaan de specialisten zich toeleggen op zijn linkerarm. Dit positieve resultaat is te wijten aan zijn moedige en volledige inzet tijdens de dagelijkse revalidatie. Sinds 15 maart... Belangrijke datum, heeft hij ook een betere nachtrust. Het <lacht> is 15 maart, hè? Hij werd overvallen door hevige nachtmerries die hem telkens terug wakker brachten, waardoor hij overdag een zeer vermoeide indruk gaf. Hij ziet er nu al veel beter uit. Iedere morgen is een persbericht, hè? Iedere morgen belt hij mij op om het verloop van zijn nacht te rapporteren. Hij vraagt dan ook om bij hem te komen zodanig... Hij vraagt dan ook om bij hem te komen zodanig ik kan beschrijven hoe hij eruit ziet. Dit volg ik niet. Ik vertel hem wat er allemaal is gebeurd. Hij blijft actief en doet zelf voorstellen. In de afgelopen periode zijn er ondertussen meer dan 10.000 e-mails binnengekomen. En hebben we circa 2000 telefoongesprekken gevoerd. Wij gaan deze boodschappen bundelen. Ook telefoongesprekken. En ten gepaste tijde aan Eddie doorgeven. Er zitten veel getuigenissen bij voor mensen die hetzelfde of ongeveer hetzelfde over, overkomen. In 95% van de gevallen is er een happy end bij. Waarbij het slachtoffer, waarbij het slachtoffer bijna volledig is hersteld. En zijn activiteit kon hervatten. als er niet duidelijk wat er met die iemand is gebeurd. De duur van de revalidatie is afhankelijk van persoon tot persoon. Niemand kan een voorhand vertellen hoe lang de revalidatie juist duurt. In vele gevallen was er een plotse, hevige vooruitgang. Hier moeten we bij Eddie op wachten. Bla. Uh, momenteel wil en kan hij nog geen pers of media of fans ontvangen. Hij moet op doktersbevel zich ten volle kunnen concentreren op zijn revalidatie en zijn rust. We houden je zeker op de hoogte indien hier verandering in komt. Met vriendelijke groet Hugo Koolpaard Management. Eddie Valley International. <laughs>